Dat het kabinet schoof twee keer gevallen is, heeft de belastingbetaler aardig op kosten gejaagd, schrijft de Telegraaf. De opgestapte bewindslieden van PVV en NSC hebben vorig jaar in totaal 1 miljoen aan wachtgeld gekregen. En dat bedrag kan nog oplopen als ook Kamerleden die weg moesten niet snel een nieuwe baan krijgen.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 En dat was het nieuws op Slam. Dat de Friese taal een verplicht vak wordt in Friesland... is waarschijnlijk besloten door iemand van 30, denk ik. Hè? Dat is toch... Ik uh, kan alleen maar bedenken zo'n grijze kerel... die zegt... Fries wordt Fries blijven praten, ja. Hey, even kijken naar de wegen voordat we verder gaan met de Slam X-marathon. Dus even kijken. Vanaf een kwartier... het is toch wel redelijk druk geworden. A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Voor laken daar 20 minuten extra. De A12 Arnhem-Olberhausen. Grenscontrole 19 en ook grenscontrole op de A37 richting Duitsland jawel dat is 16 minuten 1 flitser en 59 bij de richtingen bij 32.4 De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door looping.nl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 Ah, dit is altijd goed. Een uur lang in de mix. Julian Prince bij Slam. Uh, deze ochtend kwart voor zes, om zes uur moet ik de radio op en uh, ja, toch enigszins wel een beetje tempo maken. En uh, ja, ik had mijn pasje weer niet bij me, maar inmiddels bij de, <grijp ik> bij de beveiliging kent iedereen mijn naam en uh, weten ze dus ook, oh Thomas is zijn pas uh, vergeten. Ja, oh ja, kan gebeuren toch. Ja, de ene keer ligt hij in de auto, de andere keer ligt hij weer ergens anders, ik heb geen idee jongens, he. maar uh, ik ben gelukkig op tijd hier gekomen. Om jou de beste pre-party van het weekend te geven... de Slam Mix Marathon is bij je. En om 9 natuurlijk weer Stamveld, Acht verder de gram. En nu een uur lang in de mix Julian Prince bij Slam. die app in de Slam app met kippenvel de eerste minuten in de auto en het komt niet door de kou en Rick die zegt nog dat ons pand media huispand van Slam waar we in zitten nog beter beveiligd is dan een gemiddelde bank ah zitten er bovenop die mensen van de beveiliging Heel goed. met mij zeker Eerst even kijken het is half negen half acht bedoel ik A12 richting Duitsland, grenscontrole, 19 minuten. A27, Gorkum-Utrecht voor Rijns-Weert, een kwartier. En op de A28, Assen-Groningen voor Groningen-Zuid. Daar een kwartier extra over je reis. Voor de rest wordt het 3 tot 7 graden vandaag. En droger dus ook. Vanavond wel weer heel veel regen. En vanaf morgen gewoon weer 10 graden. Lekker. Zin dan. En de rekening van mijn gas ook trouwens, heeft er ook wel zin in. heb ik een maand geleden een meisje genoemd op de radio. Toen stuurde ze meteen, ik ben veertig. Ik ben veertig, ik ben een meisje. Dus Jesje, uh, ik zal je geen meisje noemen, maar een vrouw. Samen met uh, Hanli doen ze dat daar in Thailand. Uh, lieve hondjes helpen. Ach, wat mooi. Maar Rood is er ook bij. Die zit goedemorgen Thomas. Uh, vandaag vrij. Ze komen de cv-ketel vervangen. Ik zal de cv-monteur uh, bijscholen over de slammix marathon uh, Groetjes rijden. Ah, ik heb dus zo'n oude cv-ketel hangen. En uh, op die ketel staat altijd dat die ieder jaar gecontroleerd moet worden. Maar ik moet eerlijk zeggen, uh, de laatste keer dat ze zijn geweest is toch al 3,5 jaar geleden. Ik wil eigenlijk dat die kapot gaat. Dus ik heb de waterdruk nu laten dalen tot 0.3, 0.2. <lacht> ik hoop dat ik een wat energiezuiniger uh, cv-ketel krijg. Ja, vertel ik dat op de radio? Ja, blijkbaar wel. Nou. Rick is er ook bij. Lekker die boksen uit je auto knallen. Zo lekker die vrijdagen mix marathon in de mix dus Julian Prince bij Slim Eén radiozender in Nederland die dit doet tot bevrijdag vrijdag. En dat is Slam. Dit is hem de Mix-Marathon in de Mix Julian Prince. Je hebt je vast wel eens een keer uh, dit voorbij zien komen op Insta of zo. Van die uh, jongeren die dan op reis gaan naar Afghanistan, dat ze zeggen: zo, hartstikke leuk hier! En bij de Taliban kan je gewoon lekker op de koffie komen, toch heeft de Taliban een nieuwe strafwet uh, in gebruik genomen waarin er staat dat vrouwen geslagen mogen worden. Alleen mogen er dan geen botten gebroken worden. Dat is het enige wat niet mag gebeuren. En als er dan wonden ontstaan, dan uh, ja, zou je misschien een paar dagen kunnen krijgen als man zijnde. Als je dat hebt geïnflikt. Maar eigenlijk gebeurt er niks. Daar kon het eigenlijk op neer. Weet je, vrouwen worden juridisch weggezet op het niveau van slaven daar uh, in Afghanistan. Gezellig. En voor de rest oppassen geblazen. Sommige mensen worden opgelicht namelijk uh, vanwege odido. Namelijk dus een website in het uh, leven geroepen waar je een schadeclaim kan indienen. Maar alleen dan moet je wel 50 euro betalen en dan word je dus opnieuw opgelicht eigenlijk. Maar die gaan helemaal niks voor je doen. Als gierige Slam, Julian Prince. deed is al. Time is now. Niet morgen, niet overmorgen, maar nu genieten. En op zich zit jij heel dichtbij, volgens mij, want je hebt de Mix Marathon aanstaan. Lekker bezig. Applaus voor Julia Prince. En zo meteen een uur lang in de Mix bij Slam. verder Le Grand. De Slam Mix Marathon. Elke vrijdag. 24 uur. In de Mix. Zin om echt verrast te worden? Kom dan naar de huishoudbeurs.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 we doen met je mee. Plus. Uit pure woede. Je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend. In het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Krijg uh! plan. Nee, dan zonneplan. Waar je niet gestraft, maar beloond wordt voor je zonnestroom. Goed plan. Zonneplan. Lees niets van het spektakel in de divisie. Volg het hele weekend live op ESPN. Lidl Mini.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 Pak dus ruim in en boek op transavia.com. Oh, yeah. Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering. Kou.